Yeah. 38 Dance Department by Armin Van Buren. Listen to music! Dit is de track waar je hem waarschijnlijk wel van kent. Dan O'Donnell uit Manchester is de persoon achter DJ DOD. Al van kleinste af aan wilde hij DJ worden. Het is ook niet zo gek dat hij vanaf zijn veertiende in lokale bars en clubs gaat draaien. Zijn inspiratie die krijgt hij vooral door oldschool hip-hop en scratch DJs. Hij steekt uren in zijn DJ skills en wint dan op 17-jarige leeftijd de MixMag DJ Competition. En hij wint een residency op Ibiza. Het grote succes komt als hij ook zelf muziek gaat maken. Tien jaar geleden released hij onder de vleugels van Late Back Look... zijn allereerste muziek. Het is nu tien jaar later en DOD heeft zich verder ontwikkeld. Hij heeft zijn eigen sound. DOD gaat hard. Hij heeft inmiddels meer dan 100 miljoen streams op zijn muziek. Staat op Ultra, Creamfields en Tomorrowland. En zijn track Set Me Free was een paar weken geleden... nog de 1500ste dancemesche hier op 538. En daarom is de Dance Department Hot Mix deze week voor D.O.D. Yeah. me be. Believe me! That is the wickedest sound that play and it is the new celebrity. Along with all massive and all cool lineup. ups Them can't get me out. When it comes to champion... We have it. And when it comes to dignitary, oh God, we're not talking about the business. We have a very versatile, and when it comes to sound, you can't pass, we, because we have done cross the border already, and all them kind of things. Step up! Well, it is a weird million and En mocht je jezelf afvragen waar die naam voor staat... Het is een afkorting van zijn echte naam, Dan O'Donnell. Een Britse DJ en producer die twee weken geleden... hier nog bij 538 de 1500ste Dancematch kreeg. Het is gezellig in de 538-app Inbox. Heerlijke set dit, onderweg naar een feestje in Zoetermeer. Dat zegt Miranda. Ook een leuk berichtje van Jasper. Die zegt, dit maakt mijn nachtdienst een stuk lekkerder. Thanks 538. Verder met de hotmix door DOD. Department by Armin Vamburan. Kick <laughs> the That on the and I'm Kick the That on the and I'm a coast Kick the Kick the kick the catch. Kick the That on the and I'm a coast on Kick Kick the like and I'm a coast. Kick Kick kick You got to. dance department. Ik ben Armin van Buren. Je luistert naar een exclusieve hotmix door DOD. Deze week was hij in Nederland en die vroeg hem of hij nog vaker in Nederland te vinden zal zijn de komende tijd. Ja, ik heb een period coming periode. Als iedereen wil to waar ik where spelen, playing, kan can gewoon... Just... Op mijn website, djdod.com, of op mijn social media, Twitter, Instagram, all that. En hoe ziet de festivalzomer van DoD eruit? Yeah, ja, busy as always. Playing the, the, the main festivals, as usual. Um, but again, if people want to check out where I'm playing, exactly where I'm playing, just head over to my website or social media. It's all that. Further met de Hot Mix door DoD. They got make a ladies and my wife, wife, wife, so. did d do d d d the I'll be delayed. d do, the d d d be the killer, of my kitty, get decided they got rid of the make a ladies and boys Dit is 58 Dance Department. Ik ben Armin van Buren en dit is een uur lang. Exclusief in de hotmix. DOD. Ik kijk weer even in de app Inbox. Hé hey Armin, we luisteren mee even uit Oostenrijk. De hele dag op de latten gestaan. Nu tijd voor de apreski, dat zegt Laura. En een bericht van Jennifer. Helaas ziek thuis, terwijl de rest van Nederland weekend viert. Gelukkig hebben we Dance Department aanstaan. Wetenschap Jennifer. Dan verder met jouw medicijn. De exclusieve hotmix. Door DOD. met een exclusieve hotmix door D.O.D. Hij was in Nederland deze week en ik vroeg hem waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. I listening to a lot of old school dance music really. I don't really tend to get inspiration from, from new music really as it were. But uh yeah, I listen to, to the music that I grew up listening to and I take a lot of inspiration from that as you can probably hear in my latest track, Send Me Free. En wat kunnen we nog verwachten van D.O.D. op muzikaal Uh Lots of new music. I'm always, always trying to push boundaries with my music, push things forward. Um, on this 90's vibe at the minute with my uh, with my music. Um so lots of great club music coming up. Also some kind of crossover music as well. So excited for the music what's to come. Better met the hot mix on 508. Zaterdagavond. Elke week geven we één artiest de ruimte die hij of zij verdient in de dance department Hotmix. Vorige week hoorde je Frankie Rizzardo en vanavond D.O.D. Ik zit te bouncen in de vrachtwagencabine, dat zegt Michael in de 538-app. We gaan verder met D.O.D. in de Hotmix. The original, one and only creators. Pumping the early sounds until later. hats on the decks are full of fact. It's about that time to bring the hardhouse back. The original, one and only creators. Pumping the early sounds until later. Clubheads on the decks full of factors. That's all the van deze week, D.O.D., typische Engelse sound. En geloof mij, die man gaat echt punten scoren deze zomer. Dance Department is klaar voor vanavond, maar geen paniek. Via 538.nl of in de 538-app kun je 24-7 de muziek en uitzendingen van Dance Department terugluisteren. Dank aan het hele team. Papa Jochem Hamerling, Rens Gooseling, Jordi Warners, Ruben Meijer, Kees van der Zwan, Koen de Jonge en Lisbeth Strobben. hoor je vanaf 12 uur. Martin Garrix. tot volgende week.